3 uur, het NOS Journaal, Dik Hark.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 KPN kampt in Zuidoost-Nederland met een storing van het mobiele telefoon- en dataverkeer. Veel abonnees klagen onder meer op Twitter dat ze niet kunnen bellen of zelfs helemaal geen bereik hebben. Volgens KPN wordt er nu gewerkt aan een oplossing. KPN weet niet hoeveel mensen last hebben van de storing, maar zegt dat niet alle klanten in het Zuidoosten er last van hebben. Koninklijke Marechaussee heeft zeven verdachten aangehouden van Grootscheepse autodiefstal. Ze zouden in Amsterdam en op Schiphol tientallen auto's hebben gestolen. Er was een speciaal daarvoor samengesteld team op de zaak gezet. Bij het doorzoeken van een aantal woningen en loodsen zijn ook twee hennepkwekerijen gevonden... en is onder meer een aantal auto's in beslag genomen. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen. Het weer dan nog zonnig met in het oosten en noorden enkele stapelwolken. De temperatuur ligt tussen 11 graden op de Wadden en een graad of 15 in het binnenland. Morgen meer stapelwolken en in het oosten kans op een bui. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A15-Europort richting Rotterdam staat dus een klopend Benelux en plein 10 kilometer door een ernstig ongeluk. Van de zes rijstoken zijn er maar twee open. Je kunt ook het beste bij klopend Benelux omrijden via de noordkant van Rotterdam. Over de A4, A20 en de A16. Wel staat op de A20 richting Gouden. Drie kilometer bij Rotterdam-Krooswijk.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 Ook met de BlackBerry 9780. Ga naar vodafone.nl business of naar de Vodafone winkel. Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. André Skrevel. Mooi dat u luistert naar dit is dag met dit half uur uh, Ruart Gansvoort. Hij is hoogleraar theologie en kandidaat Eerste Kamerlid voor GroenLinks. En hij uh, gaat een appeltje schillen in onze rubriek. Ruart, waar gaat het appeltje over? Het, gaat, het is een gevoelig appeltje vandaag. Het gaat over 4 mei, uh, de dodenherdenking. Met name dan in uh, Culemborg, waar uh, Grimbert Rost van Tonningen zou spreken, zal spreken. Hm. En uh, Ronnie Naftanieel van Sidi heeft daar bezwaren tegen. Ja, en jij vindt het goed dat hij daar morgen spreekt? Ik vind het goed dat hij daar spreekt morgen. Nou, daar gaan we het straks uh, over hebben. Ja, morgen denken we het leed dat de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte. In Polen kwam daar het communisme nog eens overheen. Vanmiddag volgen een Joods-Nederlandse vrouw van 61 en haar dochter van 30... die naar Polen zijn gereisd. Ze gaan naar de stad Łucz, naar het huizenblok dat ooit hun familiebezit was. Gaan ze terugklemmen of laten ze het los? Een reportage van Correspondent, Elke Overbeek. Ik herken het zo. Als, we, als ik het gebouw zie, dan herken ik het. Ja, dat is het ene wat ik kan zeggen. Het was ook zo'n vierkant poortje, een balkonnetje. Grijs, in mijn herinnering. Uh, ja, zo'n soort de bunker, zou ik maar zeggen. Zo recht toerecht aan. Niet van, het leuke, niet van die leuke steentjes of zo. Gewoon heel recht toerecht aan. Ik zie het nog steeds niet. Ik was vijftien jaar geleden naar Treblinka om te zien waar mijn halfzusje, halfbroer um, en andere familieleden zijn vermoord. Dat was een gruwelijk bezoek uiteraard. Toen besloot ik dat ik wilde of dat ik koos voor mijn eigen leven. Dus die oorlog achter me te laten. Wat de oorlog met mij gedaan had terwijl ik vier jaar na de oorlog geboren ben. Maar u komt wel terug in Łódź, in de stad van uw vader. Uh, we gaan wel terug naar het huis van uw vader. De reden van dit bezoek is dat ik wil kijken... of ik uh, het huis van mijn vader uh, terug kan claimen. Dat is ooit, nou, om het even simpel te zeggen... ingepikt door de Poolse regering, door de communisten. Ik vind dat oneerlijk. Uh, dus ik wil kijken of ik dat huis terug kan krijgen... Ja, ook uit een soort uh, rechtvaardigheid naar hem toe of zo. Ja, dan ben je met uh, moeder op stap. <lacht> nou, dit is, uh, het is inderdaad... op. Het komt weer en ik kom er nu pas achter nu er zijn... dat dit ook al jaren thuis speelt. Steeds maar dat onrecht wat is aangedaan en wat goed gemaakt moet worden. Het kan niet goed gemaakt. Ik denk dat het goed is om het af te sluiten. Het leed is al geschied en... Het voelt heel dichtbij, maar het is ook heel lang geleden. Dus, uh, ja. Maar is het uh, voor jou ook dichtbij? Nou, het speelt altijd in mijn achterhoofd. Dat ik natuurlijk maar één generatie verder dan mijn moeder. En dan was er al een kamp. Nou, daar zijn we dan, in boets. Meneer de advocaat heeft ons afgehaald. En we lopen nu naar zijn kantoor. De wet, het civiele recht en het administratieve recht in Polen uh, maken het mogelijk om een onroerend goed dat voor het jaar 1989 in bezit is genomen, in strijd met het toen geldende uh, recht, om dat terug te geven het Hij geeft nu een voorbeeld. Hij zegt. Daar uh, duurde de procedure al vijf jaar. Maar dat is afgerond. En het, is, uh, het gebouw is nu verkocht voor 1.700.000 slotten. Dus dat is. Uh, zeg het goed. Ja, 400.000 euro of zoiets is dat. De communisten waren zo verkeerd dat ze niet hun eigen. Ik wil het niet het de communisten waren zo zeker van hun zaak dat ze, ze verkochten zelfs dingen die helemaal niet van hen waren. We staan uh, nu voor het huis. We lopen nu onder de poort door. En komen we op een binnenplaats. Ja, hier was het dus, hè? Ja, mijn vader woonde hier op één hoog. Dit was het appartement van papa met zijn vrouw en twee kinderen. Ja. Wat, wat wilt u nou ook mee doen als u het terug zou krijgen? Uh, nou ja, ik heb zelf zoiets: goede doelen of zo. Zoiets. Klopt. Is het een probleem? Kan je het To znaczy u, u, u bent een erfgename van de eigenaar, toch? Ja. ja. Komt u maar binnen. Dank tylko z opowiadań sąsiada. Ik ken de zaak alleen maar uit de verhalen van de buurman. Ja. Please, ja. Proszę je de zaak alleen maar uit de verhalen erg ontmoet. Ik zal het van de buurman. Ik dus ik woon hier nog maar net eigenlijk. Ja, dat ja, is mooi. Ja, er komen een heel mooie, uh, ja, mooie vooroorlogse woning komen binnen. En hoe is het om hier nou te staan in het huis van je vader? Gek weer. Ja, ja, een beetje surrealistisch gevoel, ja. Mm -hmm. Maar ik vind het ergens altijd wel fijn om een soort een locatie te voelen, weet je wel? En dan weet je waar je bent, of dan weet je hoe het is om uit het raam te kijken. Of dan, ja, en dan zie ik hem ook zo lopen hier. Terwijl ik natuurlijk geen idee heb hoe dit eruit zag in zijn jonge jaren. Maar dan, ja, dan stel ik mij mijn vader voor, die dan daar zit te eten, aan die eettafel of in die keuken. Het dagelijks leven, maar dan om mijn vader heen of zo. En waarom is dat nou zo belangrijk om dat in je herinnering te houden? Omdat het zo mankeert, het ontbreekt zo. In de zin van, kijk, mijn vader was natuurlijk afgesneden van zijn leven hier. Dus die begon in feite een, een tweede leven in Nederland. En dus geen oma's, geen opa's, nou. Um, dus er was gewoon niks om je basis vanuit te hebben. Of op een basis te staan. Dus ik probeer nog, nog steeds op het een of andere met alle macht, die basis te reconstrueren. Dochter, en wat vind jij er nou van? Ja, als ik het zo vertellen. Het past er niet meer bij of zo. Het is van vroeger. En dit appartement is gewoon een leuk mooi appartement waar een hele aardige vrouw in woont. En het is gewoon doorgegaan. Zo voelt het toch? Ik snap het leed wel, maar het zit echt in de herinneringen... niet in het gebouw voor mij. Hey, en zal ik nou vragen of u gaat het ver? hoe het nou voor haar is om in zo'n soort beladen huis te wonen? Ja, ik vind, ik vind het heerlijk om hier te wonen. Um, en ja, ik, ik denk natuurlijk ook wel... vaak aan de mensen die hier vroeger hebben gewoond... en de geschiedenis van dit uh, gebouw. En ik kan me ongeveer voorstellen wat er met uw familie allemaal moet zijn gebeurd. En dat is heel verschrikkelijk, dat, ja, zwaar, dat weet ik. Het is zwaar om dan, nou ja, zwaar ja. Om dan ook zo'n huis te wonen. Ja. Maar ja, half Polen woont in zo'n huis. Ja. Wilt u het terugkrijgen? Wilt u uw eigenaar, uw uh, worden? Uh, nou ja, daar ben ik me nu over aan het oriënteren. Ja. Ja. Buurman, ja. die zegt dat u... Uh, afstand heeft gedaan van dit eigendom. En toen is de gemeente begonnen met verkopen van deze uh, woning. Ja. Ik heb nooit met de gemeente te maken gehad. Ik ben nooit bij de gemeente geweest. En wanneer zou ik dat dan, sorry, wanneer zou ik dat dan gedaan hebben? Volgens haar. Uh, dan... Meer dan tien jaar geleden. Uh... Wil je nog naar die buurman toe? Ik begrijp, ik begrijp nog even naar de buurman. We gaan de woning van de buurman binnen. Dit ziet er al een uh, stuk minder florizant uit. sleetse tapijtjes. En die slaapbanken die al heel lang niet meer worden geproduceerd. Ja, het lijkt wel of de tijd hier is stil blijven staan. Toen 20 jaar geleden het uh, communisme viel. Uh, het waren allemaal jootjes die hier woonden. En die zijn toen later in de jaren 50 zijn die alsnog vertrokken. Dus u bent nu eigenaar van deze woning? Ja, ik ben nu eigenaar van deze woning. Hoe heb je die dan gekocht? De burgemeester van Wuch die uh, heeft toestemming ge gegeven om deze uh, woningen te verkopen. Was het nou echt duur om deze woningen te kopen? Het is Aha, dus ik had 15.000 slotti ongeveer betaald. Want 15.000 slot is natuurlijk heel weinig voor een woning, toch? Normale bewoners, dat is het grosje. Ja, inderdaad, het was in dat spot goedkoop, was het om te kopen. En dat was omdat ik hier al zoveel jaar, uh, zoveel jaar al uh, heb gewoond. Dus ik woon hier al sinds het einde van uh, 1952. Eind 1952? Mijn vader is in 1954 hier langs geweest bij hem. Heeft met Doe hem toe toegang. Het Ja, de gemeente was geen eigenaar, maar er was helemaal geen eigenaar. Dus is het gewoon verkocht. Iedereen die geld had, die heeft het gewoon gekocht. Dit is, uh, ja, heel ja, pijnlijk, onaangenaam, naar. Ja, niet dat ik die mensen niet een huis gun om in te wonen. Dat, heeft, dat staat daar voor mijn gevoel dan weer los van. Maar dit was geen fijn bezoek, nee. En het is voor mij ook zeker nu het gevoel van... ga hier doorheen en laat het. Het is klaar, het is nu goed. Huis of geen huis, je hebt alles gedaan wat je kon. Je hebt er jaren mee rondgelopen. Je hebt het ervaren, je hebt het doorgegeven, je hebt het duidelijk gemaakt. Maar het is klaar. Een reportage van Ekke Overbeek. Het is klaar, zei de dochter, maar voor haar moeder is het niet klaar. Die oriënteert zich op verdere stappen. Op verzoek noemen we hun namen niet. So fathers Be good count without met dochters. Wie schildert vandaag ons appeltje Dat is uh, Ruwaard Gansenvoort. Hij is hoogleraar Theologie... en kandidaat Eerste Kamerlid voor GroenLinks. Ruwaard, met wie ga je het schillen? Met uh, Ronnie Aftaneil van het Sidi... Uh, die uh, zich verzette tegen de, het voornemen... In, uh, dat in Culemborg Grimbert-Rost van Tonningen... het woord zal voeren bij de 4 mei-herdenking. En hij zal tegen zijn. En jij bent voor. Ik vind het van, dat, van belang dat als we herdenken, dat we dat ook met name met elkaar doen. Voordat we daarover gaan discussiëren, even iets over die familie Rost van Toningen. Die heeft veel ophef veroorzaakt. Luister maar naar de moeder, moeder Rost van Toningen. En dat is een opname uit 2000. Wat is nu, 55 jaar na dato, dan uw gedachte, uw opvatting over Hitler? Dat hij een grootman was geweest in die tijd. En dat het tegenwoordig zeer zeker ook onjuist is om hem op deze wijze als, mag ik je uitdrukken, een gebruikte schaap te gebruiken. Omdat deze man een volksdenken was. Hij is geen dictator. Zij, de moeder en de zoon spreekt dus morgen in Culemborg. En heeft eventjes al een helderheid voor zijn afstand genomen uiteraard van de denkbeelden van zijn vader en moeder. Ja, heel natuurlijk. Ja. Ja. Meneer of Taniel ook aanwezig in de toren in Den Haag? Ja, niet in de toren, maar nou, ik maar ben bent, er wel. U zit er wel ergens, ja. ja. ja. Mogen we raden waar u zit? Ja, ik zit uh, gewoon in de studio in Den Haag. Ja, ik zit in de studio. Goed, nog eventjes naar Ruud Gansvoort. Waarom ja. mag de zoon Grimbert spreken morgenavond in Culemborg? Nou kijk, wat van belang is bij een herdenking... dat je uh, gaat bouwen aan een gezamenlijke geschiedenis. Aan een gedeeld verhaal van dit is wat we met elkaar hebben meegemaakt. Dit zijn de, de wreedheden van toen. En daar zitten verschillende perspectieven bij. Mensen hebben dat vanuit verschillende rollen ook meegemaakt. En het is van belang dat we daar met elkaar een gedeeld verhaal in hebben. En dat we niet de ene de andere groep uitsluiten. En omdat deze zoon afstand heeft genomen van het denkbeelden van zijn vader en moeder. Mag hij erbij zijn? Jazeker. Of moet hij erbij zijn? Ik denk dat het heel, uh, heel zinvol is dat ook zijn perspectief... ook de manier waarop hij afstand heeft genomen... juist van dat gedachtegoed... dat het een heel belangrijk onderdeel van die herdenking kan zijn. Meneer Daniel, uh, deze meneer Ros van Tonningen... Uh, heeft absoluut gebroken met het denkbeelden van zijn vader en moeder. Dus ja, waarom zou hij morgen niet bij mogen zijn en mogen spreken dan? Dat klopt. En ik heb daar ook respect voor dat hij gebroken heeft... met de uh, ideeën van zijn ouders... Maar hij is tegelijkertijd een slachtoffer van uh, de foute keuze van zijn ouders. Er zijn vele Nederlanders en andere mensen slachtoffer van foute keuzes van ouders. En als zodanig heeft hij geen enkele rol te spelen als spreker bij de dodenherdenking. Er zijn twee minuten per jaar die gaan over het herdenken van de slachtoffers... uit de Tweede Wereldoorlog en uh, de verzetstrijders... en mensen die zich hebben ingezet voor Nederland na in vredesoperaties. En die... Twee minuten en de periode daarna en daarvoor. die zijn geres gereserveerd. voor die periode. en niet voor slachtoffers. allerhande slachtoffers van foute keuzes van ouders. Ja, maar hallo. Het gaat nee. niet over alle handen. Het gaat over deze meneer. met deze ouders. Jazeker. Het gaat over deze meneer. met deze ouders. Maar. Uh, er, hij is geen oorlogsslachtoffer. Hij, uh, hij wordt naar voren gehaald. door die stichting. als een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is hij niet. Zijn oh. ouders zaten aan de foute kant. Daar kan hij niks aan doen. Maar uh, hij is gewoon een slachtoffer van een foute keuze van zijn ouders. En heeft als zodanig geen rol als spreker te spelen. Kijk, als hij daarbij aanwezig wil zijn... dan is dat natuurlijk uh, prima. Nee, en dat niet, gaat ook helemaal niet om... Bocht, om niet met Sorry. deze man ja. verder van gedachten te, ja? gedachte te wisselen. Dat moet altijd het hele jaar door. Uh, maar niet... Deze twee minuten. De nou, ik, kan, ik vind het toch een beetje kort door de bocht. Kijk, ten eerste, het gaat niet, uh, niet zozeer om, het, om de vraag of hij alleen slachtoffer is van het, de keuzes van zijn ouders. Het gaat om de vraag wat wij aan het herdenken zijn. En het herdenken op 4 mei, dat gaat in de eerste instantie gaat over de Tweede Wereldoorlog. Dat is al vrij snel, is dat ook verbreed naar, naar andere uh, oorlogen. Op een gegeven moment zijn daar vanaf de jaren zeventig zou ik nadrukkelijk aandacht voor de joden bij gekomen. In het begin was dat helemaal niet eens zo. Dus er zit een soort verschuivend beeld in, waarin we nu met elkaar zeggen. één keer in het jaar staan we stil bij het geweld, oorlog, slachtofferschap. En met elkaar moeten we ons daarmee verstaan. Maar u maakt het heel breed, hè? U zegt slachtofferschap. Dan kan je het ook over de slavernij hebben uit de zeventig. Nee, precies. En daar leer je Nee, meneer Gansvoort nog even. Laten we zeggen slachtofferschap van oorlog. Laten we die specificatie er inderdaad inhouden, maar dan wel op een vrij brede manier. En dat is iets wat al, al jarenlang in die, in die breedte zo gestalte krijgt. En dan is het ook goed dat ze beseffen dat we daar in verschillende rollen ook omheen staan. En dat gedenken, dat moeten we samen doen. Als we daar weer mensen gaan uitsluiten, dan vallen we eigenlijk terug in voor oude fouten. Meneer Naftaniel, u focuste veel op de Tweede Wereldoorlog en dat doen we al een paar jaar niet meer. Alleen op 4 mei. Nou... Dat weet ik niet, maar zelfs al zou je uh, alleen maar over oorlogen praten... allerhande oorlogen, daar, daar kan ik ook nog wel een hele boom over opzetten... waarom dat wel of niet zou moeten, maar al zou je dat doen dan nog valt Gilbert uh, Grimbert Ros van Tonningen niet onder die categorie. Hij was zelf geen oorlogsslachtoffer. Hij is een slachtoffer van de foute keuze van zijn ouders. Kijk, hele, heel veel ouders maken foute keuzes. Uh, sommige ouders uh, mishandelen hun kinderen ja. en andere ouders zijn alcoholist. En daar zijn kinderen het slachtoffer. Ja, maar dat kan wel zo zijn, maar zo wordt hij wel neergezet. Hij wordt neergezet nee. door die wel. Zo wordt hij neergezet door uh, die organisatie in Culenborg als slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. En dat ja, maar die nou jongste alcoholische ja, ouders zijn nou juist de juiste verwarring die zij. Nee, maar nu. Misschien mag ik daar iets voor. Kijk, als u, het, um, als u het zo eenzijdig het gesprek alleen over slachtoffers houdt. dan uh, betekent dat dat we uh, rond die 4 mei ook een, een heel beperkt gesprek hebben. Wij moeten ons met elkaar verstaan rond die geschiedenis. En dat betekent ja. dat we ook in de verschillende situaties. Kijk, Ik ben geen slachtoffer van de oorlog. Nee. En toch heb ik iets met 4 mei. En ik wil. Niet, laat ik zeggen, de, alleen de directe slachtoffers zozeer apart zetten dat ze, niemand anders daar nog iets over mag zeggen. Ja, maar dat lijkt u, me een heel ongezonde keuze. En dan weet u dat het probleem is dat ik dat ook niet doe, maar dat gebeurt door de keuze in Culemborg. Hij wordt gekozen vanwege zijn naam. Er wordt gezegd dat hij een slachtoffer is. Maar u heeft al heel snel gezegd dat hij vanwege of, zijn naam het niet moet doen. Ik, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd, hij moet het niet doen... omdat hij als uh, slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog wordt geportretteerd. En daarmee geef je een verkeerd beeld af. Als wij werkelijk oorlogen willen vermijden in de toekomst... en dat willen wij beide... Dan zal je ook moeten stilstaan bij wat is. Maar wat de, ik nou de juist vind van zijn bijdrage. En, ja, maar dat kan het hele jaar door. Kijk, we kunnen het hele jaar ja, maar, door met elkaar praten ja, maar, en verzoenen. He, daar, daar is maar helemaal we zijn niet om, het hele jaar aan het herdenken. Tijd. En wat ik nou zo nee, belangrijk precies. vind. is dat juist hij. met zijn achtergrond zegt van. en aan die herdenking wil ik ook meespreken. Ik vind dat bijzonder, meneer Gansenvoort. Waarom vindt u dat zo bijzonder? Omdat het nogal wat vraagt om de loyaliteit aan je ouders te doorbreken... en in plaats daarvan te zeggen van... nee, ik wijs af wat mijn ouders gedaan hebben... en ik kies voor de loyaliteit met diegenen die daaronder geleden hebben. Ik vind dat een buitengewoon belangrijk signaal... juist als we aan het denken zijn. Weet nou, u, dat dan heeft u, u alleen nog even naar staan, hier, want dan is het mij wel helder, denk ja, ik. Ja, dat heeft hij uh, een paar jaar geleden gedaan... bij het overleden van, van Floris, zijn moeder. Uh, heeft hij afstand genomen, dat was prima. Daarna is hij volkomen stil geweest. En waarom die nou juist deze twee minuten moet nemen... Uh, voor zijn uh, verhaal is mij duister. Nogmaals, nou, We gaan het hele worden. jaar door. Nou, Sorry. nog eventjes een actuele zaak sinds vanmorgen. Dat is dat oud-Tweede Kamerlid voor de Partij van dat Meili Vos heeft ja. gezegd... dat de PVV morgen moet wegblijven. Omdat in het programma van de PVV staat het woord nationaal-socialistisch... daar staat nationaal tuss aan, tussen haken... En PVV zegt, we gedenken dus ook de slachtoffers van het socialisme van de 20 e eeuw. Meneer Gansvoort, wat vindt u van die actie van mevrouw Meili-Vos? Nou, voor, voorop, ik vind de, uh, dat wat de PVV met die woorden doet... vind ik een, een smakeloze verdraaiing van de geschiedenis uit heeft Meili vos gelijk in wat mij betreft. Maar ik vind het niet verstandig om nu te zeggen, van nou laten we dan maar wegblijven. Um, ook daarmee uh, creëer weer uitsluiting in plaats van te gezamenlijk herdenken wat er allemaal fout is gegaan. Dus het is een uh, niet zo'n slimme actie van mevrouw Meili-Vos? Ja, ik vind het een uitglijder. Een uitglijder. Meneer Naftaniel, nou u toch nog eventjes uh, in, de, in de studio in zit... wat vindt u van de actie van mevrouw Meili-Vos? Nou, ik, ik vind ook uh, wat de PVV daarover zegt, vind ik uh, hoogst kwalijk. Uh, ik vind dat uh, uh, mevrouw Vos ook ongelijk heeft. En dat was ook niet mijn uh, visie. Mensen kunnen gewoon op een uh, 4 mei uh, herdenking aanwezig zijn. Van alle kanten, dat moet ook, we moeten dat gezamenlijk herdenken... Maar of ze spreken of uh, meneer Wilders dan vanuit deze filosofie zou moeten spreken, hmm. of Bosma vanuit deze filosofie zou moeten spreken. Nou, meneer Ganservoort, wat vindt u daarvan? Ik zou hem zelf niet uitnodigen, maar ik heb wel meer punten. Maar van daar gaat het dus um, zou je dus, en dan wel Ros van Tonningen uitnodigen, toch? Nou, sorry, dat vind ik niet te vergelijken. Want ja, wil... maar, maar daar, daar laat meneer uh, Ganservoort even uitspreken. Ja? Ja. nee, Ik vind dat niet te vergelijken, omdat de bezwaren die ik heb tegen de standpunten van, van Wilders en uh, van de PVV, die gaan precies over uitsluiting en over polarisatie. En dat hoort de heer Rostentonningen niet doen. Ik vind juist dat zijn inbreng van een ander kaliber is. En zo rond ik de discussie af. Meneer Naftaniel vanuit Studio Den Haag, hartelijk dank... voor de komst naar de studio daar. Graag gedaan. En meneer Gansvoort, hier in Hilversum ook. Graag dank. En we zullen horen wat de heer Rostentonningen... morgen te zeggen heeft. Zeker. morgen. dit is de dag, zit erop voor vandaag. De website, dit is de dag. nu. En als u nog wat wilt twitteren, hashtag d, -D, -D. Zo, fila VPRO. En de vraag is wie ze de gast hebben. Andries, wij uh, hebben hier te gast Klaas Langedoen. Hij is oud-rechercheur, was een van de hoofdrolspelers in de beroemde IRT-affaire. Die speelde in de jaren negentig van de vorige eeuw. Minister Ivo Opstelten is namelijk aan het bekijken of in de strijd tegen de georganiseerde misdaad... weer gewerkt kan gaan worden met burger, burgerinfiltranten. Dat is dus een heel riskante zaak, want dat is in het verleden dramatisch uit de hand gelopen. Vandaar die hele IRT-affaire. En Klaas Langedoen uh, misschien herinneren. De oudere luisteraars onder ons, hem nog als de getuige die optrad met de integraalhelm op om niet herkend te worden, die komt hier in de studio vertellen over wat er toen misging en of het wel verstandig is om dit nog eens pr te proberen over te doen. Dat zometeen in Vila VPRO, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws. Dikter Haak. Hark. Radio 1, het NOS-journaal. Sitske H. uit het Friese Nijbeet, die haar vier baby's doodde... is veroordeeld tot twaalf jaar cel. De rechtbank in Leeuwarden acht bewezen dat ze de vier baby's heeft omgebracht. Bij de eerste was het kinderdoodslag... omdat ze verrast was door de gevolgen van de zwangerschap. Maar bij de drie andere baby's was volgens de rechtbank... sprake van een vooropgezet plan en dus kindermoord. Ook in Amsterdam ligt het openbaar vervoer volgende week een ochtend plat tijdens de spits. Op 13 mei rijden tot half negen ochtends geen bussen, trams en metro's. Rotterdam besloot al eerder volgende week woensdag te staken. De actievoerders willen dat het kabinet onder meer afziet van 120 miljoen euro aan bezuinigingen. En het Internationale Rode Kruis heeft Syrië toestemming gevraagd... om gewonden en arrestanten in de stad Dara'a te bezoeken. Daar vielen de afgelopen weken honderden slachtoffers... bij demonstraties tegen het regime van president Assad. Zondag gingen veiligheidsroepen van deur tot deur. Veel mannen van onder de 40 jaar werden opgepakt. De Syrische zusterorganisatie van het Internationale Rode Kruis... krijgt geen toestemming om er naartoe te gaan. En dat waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de Ring Amsterdam, de A10, richting Zaanstad. Voor de Koentunnel, 4 kilometer. Lang langer is op de A15-Europort naar Rotterdam. Tussen klopend Benelux en rotterdam IJsselmonde 9 kilometer. Door een ernstig ongeluk. Van de zes rijstoken zijn er maar twee open. Omrijden via de noordkant van Rotterdam heeft niet zoveel zin. Want op de A4 richting hier Vlaardingen, staat 2 kilometer voor Ketelplein. En op de A20 naar Gouda, daar staat tussen klopend Ketelplein en Rotterdam-Krooswijk 7 kilometer.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 Uh, Den Haag is het reces, maar wij in de villa gaan gewoon door... met alles wat politiek gevoelig of juist niet gevoelig ligt. We gaan het onder andere hebben over 65 jaar Partij van de Arbeid... en over de komende verkiezingen van de Eerste Kamer. En voor die tijd praat ik met Klaas Langedoen. Hij is oud-rechercheur, uh, door schade en schande wijs geworden... in de zogenoemde IRT-affaire. En met hem gaan we het hebben over de vraag of het wel verstandig is... om te werken met burgerinfiltranten gezien het verleden lijkt dat niet het geval, maar hij gaat ons daar opheldering over geven. Wilt u uh, reageren, heeft u tips of aanwijzingen of opmerkingen? Ga dan naar onze site villa.www.villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Worden je aandelen meer of minder waard? Daar gaat het natuurlijk allemaal om. Het is belangrijke informatie die je graag zou hebben. Maar je weet het nooit van tevoren. Sterker nog, je mag het helemaal niet van tevoren weten... als je aandelen wil kopen... En toch zijn er mensen die die zogenaamde koersgevoelige informatie wel ontvangen. Gewild of ongewild. Analisten en beleggers krijgen tijdens gesprekken met bestuurders van beursgenoteerde bedrijven... heel vaak koersgevoelige informatie doorgespeeld. En dat blijkt uit een onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd. Dat is een onderzoek dat is gedaan aan de Erasmus Universiteit door Erik Roelofsen. Goedemiddag meneer Roelofsen. Goedemiddag. Wat zijn dat dan voor gesprekken waar die gevoelige informatie over tafel gaat? Nou, veel Grote beleggers die voeren één-op-één gesprekken met bestuurders van ondernemingen. Mm -hmm. En de reden om dat te doen is dat zij graag het management in de ogen willen kijken. Een gevoel willen krijgen bij wie daar nu precies zit. En op wat voor manier zij de strategieën gaan uitvoeren. Maar waarom ze die gesprekken natuurlijk eigenlijk doen... is omdat ze heel graag gevoelige informatie zouden willen krijgen. Nou, dat is niet de, de primaire reden. De primaire reden is echt... Ja, een beter gevoel te krijgen bij het management en de strategie. Mm -hmm. Maar er is een risico dat er ook koersgevoelige informatie wordt verstrekt. Dit zijn dus gesprekken die, die komen niet zomaar per ongeluk aan een bar uh, tot stand. Dit, dit zijn ge, georganiseerde gesprekken? Ja, dit, dit vindt uh, plaats uh, vaak georganiseerd door, uh, door banken of brokers... Um, om ervoor te zorgen dat een aandeel onder de aandacht komt van beleggers. Mm -hmm. Um, waarbij uiteindelijk de hoop is dat een belegger ook een aandeel gaat kopen. Tuurlijk, en maar dat, daar gaat het dan juist om. Hè? Dat is ook dan weer de rol van het bedrijf. Die wil natuurlijk graag dat beleggers aandelen kopen. Dan gebeurt het al gauw, of dat nou bewust of onbewust is... dat je je bedrijf probeert te verkopen aan die beleggers. En dat je dus informatie geeft die je eigenlijk niet zou mogen geven. Nou, je kunt een bedrijf ook verkopen zonder, eh, zonder koersgevoelige informatie te geven. En er is ook een andere reden waarom bedrijven... Eh... Die, uh, die gesprekken met, uh, met aandeelhouders en beleggers voeren. Mm -hmm. En dat is dat ze graag willen weten. Op wat voor manier aandeelhouders naar het bedrijf kijken. Ja. En uh, ja, wat zij van de strategie van het bedrijf verwachten. En uh, ook vanuit dat perspectief vervult zo'n gesprek een nuttige functie. Oké, okay, dus op, op het, uh, het, uh, het feit dat die gesprekken gevoerd worden... is niks aan te merken, maar toch, en dat heeft u onderzocht... gebeurt het heel vaak dat er dan ongewild, laten we het dan zo noemen... toch gevoelige informatie over tafel gaat. Hoe komt dat dan? Ja, we hebben aan, uh, aan 400 beleggers wereldwijd gevraagd of er in dit soort gesprekken koersvoelige informatie wordt verstrekt. En uh, de helft uh, van de mensen die zegt dat dat uh, met enige regelmaat gebeurt. Mm -hmm. um, ja, hoe dat komt dat hebben we ze niet gevraagd, maar um, uh, het, het blijkt dus voor te komen. En dat kan zowel uh, uh, ja, met opzet zijn als zonder opzet. en uh, Dat hebben we niet kunnen afleiden uit deze vraag. Um, nou even die koersgevoelige informatie. Is daar een definitie van? Ik kan me namelijk zo voorstellen, het is natuurlijk een makkelijk voor de hand liggend voorbeeld. Ajax is een beursgenoteerd bedrijf. Meneer van der Boog staat een kopje koffie te drinken en zegt tegen iemand waarvan hij helemaal niet weet dat hij belegger is. Nou die, die blessure van Stekelenburg, dat is een ramp hoor. Dat gaat, dat gaat een half jaar duren. Ik zie dat helemaal niet zitten. Ik noem maar iets. Dat is feitelijk beursgevoelige informatie. Er is een formele definitie van koersgevoelige informatie van de, van de AFM. En uh, die zegt het is informatie die de koers significant kan beïnvloeden. Die ondernemingsspecifiek is. Dus het is niet iets algemeens over de economie, maar echt specifiek op de onderneming gericht. En het is niet publiek. En uh, ja, afgezien van de Ajax-casus uh, is het wel zo dat in de praktijk het soms best lastig is om te bepalen wat nou koersgevoelig is en wat niet. Daarom, wat zou er. Uh, want u heeft wel geconstateerd dat het gebeurt, dat het vaak gebeurt en dat het natuurlijk niet mag. Want je bevoordeelt iemand. Uh, wat, wat kan je eraan doen als het zo onduidelijk is wanneer het gebeurt en wat het nou precies is... en wanneer iets op het randje is. Hoe voorkom je het? Nou, Wat we hebben gedaan uh, is... Um, uh, we hebben gevraagd uh, of de koersgevoelige informatie wordt verstrekt. En um, ik zou niet willen voorstellen om die gesprekken helemaal af te schaffen... want er zitten duidelijke voordelen aan, zoals ik uh, had genoemd. Uh -huh. Maar ik, denk, uh, ik zou wel voorstellen dat ondernemingen meer open zijn... over wanneer ze met wie spreken... Ze kunnen bijvoorbeeld op hun website uh, uh -huh. aangeven op welke datum met wie ze over welk onderwerp hebben gesproken. En ik denk dat daar al een disciplinerende werking vanuit zou gaan. Uh -huh. Omdat uh, ja, als iedereen zich meer bewust is van het feit dat uh, even later uh, het voor het publiek duidelijk zal zijn dat er gesproken is... dat mensen ook meer bewust zullen zijn van de risico's van koersgevoelige informatie. Dus u pleit er eigenlijk voor dat beursgenoteerde bedrijven op hun site een soort gesprekkenagenda bijhouden? Ja, ja. Uh, dat nou, een eenvoudige oplossing. Ja, en ik denk dat dat een, een, een eenvoudige oplossing is die wel goed kan werken. Goed. Erik Oelofsen van de Erasmus Universiteit, hartelijk bedankt. Graag Het is tijd voor onze reeks ware radiosprookjes in één minuut. Pst. Eén minuut. Ik keek twee keer per week ongeveer. Ja, half zeven, zeven en zeg ik, hé! Hey! Wat is eigenlijk een computer? Waar is die en Wat is, is diabetes? Is die en er, Hoe wordt die strijkijzer gemaakt? Eerste kamer, tweede kamer, provincieel staten, van alles en nog wat. Het is zoveel uh, systemen hier. Dan kan ik het alleen maar volgen en begrijpen via klokkenhuis. De meeste Marokkaanse mensen die ik ken, die hebben het schotel. Er wordt vaak naar de Arabische zenders ook gekeken. En dat is ook moeilijk om daar ook een, een plek... Uh, in die groep ook te, uh, te maken. Het was ook laatste. Van, oh ja, ken jij die, die naam? Ik zeg, oh, die naam zeggen me niet. Ja, het blijkt een, een sopserie uit Libanon. ik kan me worst wezen. <laughs> mijn interesses liggen niet daar. We komen bij elkaar om leuke dingen ook te doen. En maar verder kon ik, maar kan ik geen aansluiten. Want dan vinden ze me gewoon... Uh, ja, gewoon, je bent de Westers. U hoorde... Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. En voor de complete verzameling minuten en de 1 minuut podcast... gaat u naar vpro.nl slash één minuut. Posing the brick they're crumbling a bit do you love the beers fly over our heads race into the woods Maybe 21ste eeuwse kamermuziek, zo zou je dit kunnen noemen. Dark, dark, dark, met het nummer Celebrate. En ze zijn te horen op luisterpaal.nl. Willen wij de zware georganiseerde misdaad goed aan kunnen pakken... dan moeten we gebruik mogen maken van criminele burgerinfiltranten. Boeven met boeven pakken. Dat zei de hoogste baas van het OM, Harm Brouwer, in een interview bij zijn afscheid. En minister opstelte, is bereid om dit serieus te bekijken. En nou is dit een heel gevoelige zaak. Want misschien herinnert u zich de IRT-affaire nog wel. Kort gezegd, onder het toeziend oog van politie en justitie... werden in de jaren negentig grote hoeveelheden drugs het land binnengebracht... door infiltranten en in de hoop zo grote bendes op te kunnen sporen. Maar die methode ontspoorde. De drugs werden voor veel geld gewoon verhandeld... en de topcriminelen werden niet gepakt. Politiek zei dit nooit meer. Er mogen alleen nog maar wettelijk getoetste opsporingsmethoden worden gebruikt... en in elk geval niet meer werken met infiltranten. Klaas Langendoen is hier de gast in de studio. Hartelijk welkom. Goedemiddag. U was in die tijd van de, van de IRT-affaire, zo blijf ik het gemakshalve maar even noemen... een van de rechercheurs uh, die, die samenwerkte met een infiltrant... Hè, die ja. gebruik maakte van deze methode. U heeft tegenwoordig uw eigen uh, bureau, een eigen ja, opsporingsadviesbureau. Um, u was toen deel van, van het Koningskoppel, zoals het genoemd werd, meneer ja. Van Vondel en u... Uh, hadden een, een infiltrant, de Sapman... het klinkt voor mensen die niet goed op de hoogte zijn... van die IRTFR als een jongensboek... maar dit is allemaal gebeurd. En u probeerde inderdaad door uh, uh, drugs... het land uh, onder, oh, he, onder controle, gecontroleerd... het land binnen te krijgen... te komen bij de top van de criminele wereld. Kunt u nog even schetsen waar dat fout is gegaan? Hoe het ertoe heeft kunnen leiden dat er dus wel drugs binnenkwamen... en verhandeld werd, maar dat er geen grote boeven gepakt zijn? In feite is het fout gegaan. Uh, ik denk meer door een interne ruzie met politiekorpsen onder elkaar. Op een moment uh, toen de operatie in volle gang was... was Amsterdam, uh, heeft het IET... de, het interregionale recherche team, -team ja? Noord-Holland-Utrecht... Noord die, die de methode uitvoerde, uh, ontbonden... Mm -hmm. waardoor uh, in feite de, de, de criminelen die op de nominatie stonden... om gearresteerd te worden, de dans konden ontspringen. Dus u zei, oké, okay, dat, was, dat, dat was aan het einde. Want u zegt, de methode werkte op zich wel. Alleen Amsterdam, we gaan dat nu niet helemaal overdoen, hoor. Die regime heeft ons de voet dwars gezet. Maar in principe was dat werken met die infiltrant werkte. En dat was niet gevaarlijk en dat was ook transparant. Nou ja, we waren een, ik denk een van de eerste die ermee aan het pionieren waren destijds. Het mocht, hè? Toen. Het mocht, van het, mm -hmm. het hoogste niveau vanaf de minister is toestemming verleend om die uh, operatie uit te voeren. Uh, alleen, uh, het had heel veel succes, moet ik zeggen. Maar wat nou, had nou precies succes? Succes is dat je namelijk zicht krijgt op de, op de criminelen die zich bezighouden met, met deze handel. A, kon je zien uh, hoe, de, hoe de stromen verdovende middelen in Nederland binnenkwamen. En een bijkomend voordeel was dat je ook kon zien hoe de geldstroom liepen de andere mm -hmm. kant uit. En je kon precies zien wie van de criminelen zich bezighield met deze vorm van uh, handel. Dus dat had u al in kaart? Dat hadden we allemaal in kaart. En dat was dankzij, ik blijf maar even Sapman zeggen, een infiltrant van u die dus uh, onder uw auspiciën zogenaamd deel uitmaakte van die criminele organisatie. Ja, deze man had toestemming gekregen. Uh, uh, u noemt dus dat man, maar het, is, het waren de meerdere... Mm -hmm. uh, nou ja, dit was natuurlijk wat uh, ja, je bijblijft. Ja, maar er waren meerdere mensen die toestemming hadden gekregen... om middels het uitvoeren van infiltratiewerkzaamheden te groeien... in de criminele organisatie. Waardoor wij uh, zicht kregen op, uh, op de criminele organisatie... en op hun handel en wandel. Mm -hmm. En toen zegt u, als er niet op dat moment ruzie was ontstaan... tussen de verschillende korpsen, dus tussen Haarlem en Amsterdam bijvoorbeeld... waar het om ging, geloof ik... Dan hadden wij wel degelijk, waren we naar de top doorgestoten... en hadden we die grote jongens kunnen pakken dankzij deze methode? Ja, zonder meer. Daar bent u van overtuigd? Ja, ben ik van overtuigd. En toch zegt u ook, maar het werken met infiltranten is bloedlink. Ja, kijk, wat ik meegemaakt heb natuurlijk... want daarnaast heel veel, hebben we heel veel ellende. Daarom? En uh, dat is allemaal door die infiltrant gekomen? Nou, ik ben niet of door infiltrant gekomen is. Uh, wat is er gebeurd? De, de, de korpsen kregen uh, ruzie met elkaar. En dan uh, roept de ene van ze, ze runnen een drugslijn. En dan roept de, de andere, want ze zijn corrupt. En dan vervolgens uh, word je uiteindelijk zelf, als degene die de methode begeleidt... ook nog uh, verdacht van corruptie. En dan is het einde oefening. Dan gaan de grote onderzoeken draaien. Uh, mensen zullen het niet weten, maar het Forting wat gedraaid heeft... Een, een, een club van 65 rijksregisseurs... Mm -hmm. die hebben ons ja, uh, meer, meer dan anderhalf jaar helemaal binnenstebuiten gekeerd. Die meneer hebben, Van Vondel en u? Meneer, meneer, meneer, meneer Van Vondel uh, en ik. Maar ook alle mensen die uh, betrokken waren bij, bij de uitvoering, Inclusief mm -hmm. de infiltranten. Uh, daar is een dik boek over geschreven, uh, dat gewoon in de boek, uh, boekhandel lag. Dus uh, mijn conclusie achteraf is, is dat deze methode te gevaarlijk is. omdat het a. mensenlevens kost van de mensen die infiltreren. en b. Uh, uh, de carrière van mensen verwoesten. Maar dat, ook, de, dat, dat bent u zelf een voorbeeld van. Want u was natuurlijk wel bij de recherche. Maar er zijn ook mensen die, hebben, die het leven gelaten hebben. gewoon omdat ze tussen de oren deze hele materie niet hebben kunnen verstouwen. Infiltranten? Of nee, of dat politiemensen. politiemensen. Ja, ja. Ja. Dus het heeft bijzonder diep ingegrepen. Uh, in, de, in de verschillende kampen. Maar nog even, hè? het is dus een methode waarbij... want u zegt, er werd ons verweten dat je zelf een drugslijn opzet. Dat was natuurlijk ook zo, maar onder auspicie van justitie. Wat je de, doet, is een drugslijn opzetten. Als je met, hè, als politie met infiltranten gaat werken, een fake drugslijn eigenlijk. Maar je doet het wel. tuurlijk, dat is ook zo. Alleen het verwijt destijds was van... deze politiemensen runnen voor eigen gewin een drugslijn. Mm -hmm. Dat is iets anders dan dat je in opdracht en met toestemming en onder controle van de overheid een drugslijn uh, exploiteert. Maar dat is ook nooit bewezen, toch? Dat, nee, dat, dat is nooit bewezen. Maar in, in de drang om het, om het wel te kunnen bewijzen... hebben ze dus de hele methode en alles wat erbij komt... kijken, inclusief namen, mensen, alles op straat ge gegooid. Hm. Oké, okay, maar, maar dan zou je dus twee, twee dingen kunnen zeggen. Je kan zeggen, deze methode had kunnen werken... waren het niet, dat er onmin is ontstaan tussen collega's of jaloezie, wat het, wat het ook is. Want de methode werkt wel, maar hij wordt pas gevaarlijk... als hij ineens ontbonden wordt en de infiltranten in hun hemd op straat staan... en iedereen ze kan herkennen. Dat is eigenlijk wat u zegt. Ja, vecht. dat klopt, ja. Dat, klopt. dat is ook zo. Want, maar uh, wat, ik, wat, ik, wat ik erbij aanzien komen als we deze methode uh, weer gaan toepassen... Uh, is, is dat hetzelfde weer gaat gebeuren. Waarom denkt u dat? Want er is inmiddels. Dus mensen moeten lessen trekken uit het verleden. Dus ze weten dat het gevaarlijk is, ze weten waar het gevaar zit. Ja, mensen moeten wel lessen trekken. Maar na de iet affaire zijn er nog meerdere affaires geweest. Tussen politiekorpsen onderling. Waar infiltranten uh, bloot kwamen te liggen. Omdat de een dacht ze gelijk te moeten halen, en de ander dacht gelijk te hebben. Uh, dus er is geen strakke regie van bovenaf. Ja. En het is volgens mij in Nederland ook niet mogelijk om een, dus, een dusdanige uh, gevaarlijke operatie succesvol te kunnen afronden. Dus u zou zeggen, minister opstelte, luister niet naar de hoogste baas van het OM, begin er niet aan, want je vraagt om dezelfde ellende als wij toen hebben meegemaakt ja. met de ja. sowieso. Ja, ik zou zeggen hier. Ook als er een nationale politie komt en alles in één hand is, ook wat nation... nu gaat gebeuren. Ja, ook nationale politie in één hand. We hebben nu al de nationale recherche. We hebben het gezien in de liquidatiezaak een paar weken geleden. Amsterdam en nationale recherche vliegen elkaar in de haren. De informatie lekt alle kanten uit. Wat absoluut niet uh, moet gebeuren. Dus uh, de slachtoffers komen vanzelf weer. En uh, dan is er natuurlijk ook nog de, de nazorg uh, voor, voor de infiltranten. Daar wordt ook veel over geklaagd dat in Nederland, als er dan al mee gewerkt werd, ook enorm veel te wensen overliet. Die mensen die mogen hun, hun kunstje voor je doen en daarna zoeken ze het maar uit. Ja, dat, ik, ik vergelijk het een beetje met uh, de kroongetuigen die we in Nederland hebben. Uh, Dat werkt ook niet lekker, Nee, hè? ik heb zelfs een klant. Die man is kroongetuiger geweest. En die is van de ene op de andere dag is gewoon op de kei gegooid met zijn gezin. Zoek het maar uit. Dus uh, als, als dit de houding is uh, van de Nederlandse overheid... van joh, we gebruiken de mensen zo zolang we ze kunnen gebruiken... en daarna zoeken ze het maar uit... Nou, dan, dan wordt het ontzettend gevaarlijk natuurlijk. Wat zou uh, justitie het OM dan moeten doen? Want meneer Brouwer is natuurlijk ook niet van gisteren. En die zegt dit omdat hij misschien wel echt zegt, ik ben ten einde raad. We zullen dit soort middelen moeten gaan inzetten... willen we die georganiseerde misdaad nog bij kunnen benen wel, maar we hebben ook andere. Misschien is het onontkoombaar. We, maar we hebben allerlei andere uh, middelen en methodes. Bijvoorbeeld. Maar waar we gaan we niet proberen. Om de inlichtingenmethodes die we vroeger hadden. Uh, het het runnen van informanten. En het krijgen van goed gekwalificeerde informatie. Waarom proberen we die niet weer. Uh, dat heeft u ook gedaan. Hè? In de ja. tijd dat u rechercheur was. Ja. Runde u ook informanten? Ja, ik ben begonnen als informante runnen. Dat is wat anders dan infiltranten? Ja, infiltranten die infiltreren. En informanten geven informatie. Maar iedereen... zijn ook nog wel binnen van binnen. De organisatie. Zijn we binnen de organisatie. Dat is ook hartstikke gevaarlijk. Dat is hartstikke gevaarlijk. Dus daar moet je hartstikke mee oppassen. Maar je kan dus, je kan dus op een heel laag niveau uh, informanten runnen het ze maar, binnen, binnen, binnen drugsmensen uh, en dat soort Maar je kan ook zorgen dat je op het niveau, daar waar je informatie wil hebben, zeg de top van een criminele organisatie, dat je daar je informatie weg gaat halen. Alleen dat vergt een, een, een heel andere manier van denken en handelen en omgaan met de materie. Dan... Maar probeert u dat eens zonder dat u, dat u het geheim van de Smitprijs geeft, toch eens een tipje van de sluier op te lichten hoe je dat zou moeten doen? Als je zegt, in die tijd van de IRT-affaire hadden we Etienne U was de grote baas. Hè? Dat was een hele grote drugsbaas waar je achteraan zat. Hoe zou je nou een informant kunnen runnen... die zo dicht bij zo'n U zit? Hoe doe je dat? Kijk, ik heb het verleden wel met, met de Amerikanen samengewerkt. En die Amerikanen zeggen... als je informatie wil hebben van criminelen... moet je zorgen dat je een band krijgt met criminelen. Dus dan je moet, moet je, sorry? Zodat je een band krijgt met criminelen. Ja? Geen financiële band, maar een, een band op, op basis van gelijkwaardigheid. Dat je, dat je elkaar vertrouwt. En op het moment dat je elkaar vertrouwt... Maar vertrouwen ze u dan? Dan weten ze dat u... Van de recherche bent. Ja, je, je kan, gewoon, je kan toch gewoon contact met mensen maken. En met mensen zeggen, joh, ik ben, ik ben hier, dit is Klaas Lange doen. Ik ben van de, van de recherche, ik wil graag met jou praten. En waarom wil ik met jou praten? Omdat ik wil graag informatie hebben over het milieu waar jij in zit. Mm -hmm. en, dan en dat, we, dat we, geven ze natuurlijk dan nee, onmiddellijk. Nee, 9 van de 10 zullen dat niet doen. Maar er zijn er altijd een aantal bij die dat wel doen. En als je dan maar op basis van uh, respectvol met elkaar omgaat, mm -hmm. een band met, met elkaar weet te creëren, dan mensen, zijn mensen bereid om jouw informatie te verstrekken. Maar dit klinkt te mooi, dit klinkt, dit, dit, dit klinkt dit, ook dit, bijna naïef. Nee, is het niet, is het niet. Wij hebben destijds, een, uh, uh, en het is, het is de praktijk geweest. Pas op het moment dat je uh, band, uh, een vertrouwensband met mensen hebt. zijn mensen bereid je informatie te geven. Op mensen dat niet hebben, geven ze je niet de informatie of niet de goede maar informatie. Maar toch, meneer Lange, doen. Ik, ik, dat geloof ja. ik wel hoor, dat mensen je informatie willen geven. Maar als het nou informatie is die er vervolgens voor zorgt. dat hun hele misdaatsyndicaat opgerold wordt. en dat ze zelf ook achter de tralies verdwijnen. Nee, nee, nee, dan... nee, nee dan ziet u het verkeerd. Ik zie het denk nee, ik inderdaad allemaal nee, verkeerd. Uh, die, uh, die mensen zullen niet de informatie over hun eigen handelen en wandel geven die zullen informatie geven over de handel en wandel... van Pietje, Puk, die heel dicht bij u in de buurt zitten. Maar als je maar genoeg bronnen hebt die die informatie willen verstrekken... dan krijg je ook over degene die ja-informatie verstrekt ook weer informatie. En is dit inderdaad, denkt u, als, als ik, ik vind het prachtig klinken... als het zo zou werken, is dat minder gevaarlijk... Dat is minder dan dan, ja? dan dat is minder werken we met infiltranten? Ja, wel, want een infiltrant uh, die, die, die pleegt uh, heel veel uitvoeringshandelingen. Misschien wel organisatiehandelingen. Hoe ga je die man er in godsnaam nog uittrekken? Dat gaat je niet lukken. En de, de infiltranten mochten dus sinds de IRT-affaire niet meer. Die informanten, wordt daar dan helemaal niet meer mee gewerkt? U kunt dus toch niet de enige uh, nee. man in Nederland zijn, oud-rechercheur... die weet dat dit een manier van werken is die, die goed zou zijn? Nee, maar er is heel veel veranderd na Van Traan. Nou, van Traa was de voorzitter ja. van de IRT-commissie. Want ja. uh, het is bureaucratisch geworden. Alles moet worden vastgelegd. En er, en er is nu, ik heb me best wel de nodige contacten in het land. Er is nu iets ontstaan van uh, rustig aan. En uh, men gaat er niet meer voor. Nee, ja. maar ze zijn bang om hun vingers te branden. Vingers te branden. Want, want u zegt alles moet worden vastgelegd. Daar, daar is op zich ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Natuurlijk. Dat natuurlijk. het allemaal in elk geval controleerbaar is. Ja, maar ja, op het moment uh, dat je dus je bezig gaat houden... met de bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit... neem je ook als ambtenaar bepaalde risico's. Dat moet je doen, anders dat, lukt het sowieso niet, zegt u. Anders lukt ja. het niet. En de mensen zijn, uh, voor zover ik er zicht op heb, na Van Tra... Uh, niet meer bereid om die risico's te nemen die ze voor die tijd wel uh, wilden nemen. En dan ambtelijk gezien. Mm -hmm. Oké, okay, en nou is er dan een minister die, naar aanleiding van de opmerking van Harm Brouwer... wel een risico wil nemen weliswaar in uw ogen een verkeerd risico... maar die zegt, ik wil hem toch nog wel overwegen... om te kijken of we niet met wat onparlementairder uh, methoden... zoals we die in het verleden ook gebruikt hebben... of we daar toch niet meer uh, mee aan het werk kunnen gaan... maar dan gecontroleerder. Ja, ja. Het is een risico nemen, maar ja. Ja, hij doet het dan wel. Jawel, hij neemt het risico, maar hij zal nooit de rekening betalen. Het echte risico wordt genomen door, genomen door de mensen in het veld. De mensen die het uit gaan voeren. En ik, en ik durf de minister uit te dagen dat hij die, dat die geen sluitende organisatie weet te maken, waardoor dit niet uh, verkeerd gaat. Dus u zegt niet doen? Nee, verzelving. absoluut niet doen. Dit kost mensenlevens. Oké. Okay. Goed, dan wilde ik het nog even over iets anders met u hebben. U bent betrokken geweest, ik moet het er even bij pakken, bij de uh, zaak Hussein Baybasin. Dat is een Turkse koert, een, een, een oud PKK-activist, wordt er ook altijd bij gezegd. Die is in 2002 hier in ons land tot levenslang veroordeeld, wegens moord, drugs, smokkel, betrokkenheid bij een criminele organisatie. Daar is, hij heeft altijd al ontkend dat, dat ja. hij daar iets mee te maken had. Hij kreeg landelijke bekendheid, zijn veroordeling, toen hij een topambtenaar van het ministerie van justitie beschuldigde dat hij gemanipuleerd zou hebben met zijn dossier. En deze topambtenaar had dat gedaan onder druk van de Turkse autoriteiten... want de man was chantabel, had in Turkije ontucht gepleegd. Volgens deze meneer, althans deze veroordeelde meneer. Um, nu, hij heeft van alles geprobeerd, hij zit dus levenslang. Het laatste wat hij geprobeerd heeft is om via die commissie... die afgesloten strafzaken nog eens opnieuw bekijkt... zijn zaak opnieuw bekeken te krijgen. Dat is mislukt. Dat is nu een maand of anderhalf geleden hebben die gezegd... nee, we gaan het niet opnieuw bekijken. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat er gemanipuleerd is met zijn dossier. U bent op onderzoek uitgegaan, op verzoek van zijn advocaat. Ja, waar ging het om? Het gaat niet uh, manipuleren van het dossier wel... maar het ging voornamelijk om het manipuleren van telefoontaps... Ja, op, op grond waarvan zijn veroordeling voor een heel groot juist, deel heeft plaatsgevonden. Het ging over 6000 telefoongesprekken. Waarvan er zes uh, door het Openbaar Ministerie en de Vereniging zijn geselecteerd. Om via de, de toegangscommissie CEAS, die u net noemde. Dat is die commissie die afgesloten zaken juist, herbeziet. Ja. Ja. En dan, oftewel de, de commissie Buurma, dat is dan de voorzitter daarvan. Uh, en ze hebben er zes geselecteerd. Die, uh, op grond waarvan die meneer uh, media is veroordeeld. Van die zes gesprekken zijn door, uh, met uh, nationale en internationale telecom-experts is er vastgesteld dat van de zes uh, minimaal vijf uh, sporen van manipulatie hebben laten zien, mm -hmm. waarvan er twee uh, ernstige vormen van manipulatie hebben laten zien, die on nader onderzocht moeten worden. En nu is de kritiek van de zijde van Buibersin, die ik onderschrijf... omdat ik van begin tot einde bij het bij onderzoek van de CIA betrokken ben geweest... is dat eh, er op ondeugelijke wijze, ik wil dus wel haast te zeggen... dat het de, de bevindingen van deze commissie dusdanig zijn gemanipuleerd... dat er besloten is om geen vervolgonderzoek in te stellen. En, u zegt dat, en, en waarom wordt dat dan ingegeven? Als u, u, u bent op onderzoek uitgegaan. We hebben niet zo heel lang meer. In Turkije, u heeft allerlei bewijzen, zegt u, gekregen. Ja, he, ja. Echt op, op tape, ook dat er gemanipuleerd is. Ja. Op grond waarvan zou deze commissie van meneer Buruma dan gezegd hebben... en toch gaan we niet de zaak opnieuw openen om het nog eens te bekijken? Nou, het enige wat deze commissie had moeten doen... is zeg maar een driemanschap aanwijzen. Zeg maar een CEAS, een echte commissie. Hm. Want dit was alleen maar de toegangscommissie... die, die de, de, de, de zes -taps, uh, gesprekken konden onderzoeken... En, en ik denk dat ze het niet gedaan hebben omdat het hele Nederlandse tapsysteem... Uh, dan was het bewijsbaar geworden dat het Nederlandse tapsysteem te manipuleren zou zijn. En op het moment dat dat gebeurt, dan zullen ik denk ik honderden, misschien wel ieder duizenden... Uh, veroordeelde mensen naar de hoger aanstappen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd wat u betreft. Absoluut niet. Klaas Lange doen. Hartelijk bedankt. Oké, okay, graag gedaan. De villa is zometeen bij u terug met ons eigen politieke vragenuurtje. Want in Den Haag is dat er niet, maar in Hilversum is dat er gewoon, zoals altijd, dinsdag van 4 tot half vijf.